Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is weer iemand opgepakt voor de dood van de tweelingbroer van S10. Emil den Hollander werd half april zwaargewond gevonden op het dak van een garage in Amsterdam. Hij overleed afgelopen juni aan zijn verwondingen. Volgens het openbaar ministerie werd de tweelingbroer van S10 vastgehouden in een flat... en zag hij geen andere uitweg dan van de vierde verdieping van het balkon te springen. De opgepakte man is 24 en komt uit zwaag. Hij wordt verdacht van doodslag of vrijheidsberoving met de dood tot gevolg.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 In Frankrijk is nog altijd volle bak op jacht naar de dieven die gisteren juwelen van Napoleon uit het Louvre in Parijs hebben gestolen. Volgens kunstdetectief Arthur Brand weten de criminelen niet aan wat voor klussen zijn begonnen. Het zijn waarschijnlijk wel professionele dieven. Je staat natuurlijk niet op s'morgens als normaal burger en je denkt: ik ga uh, inbreken worden en laten we eens beginnen met het Louvre. Ze hebben een paar fouten gemaakt. Uh, ze hebben dit onderschat. Uh, als je de kroonjuwelen stilt uit het Louvre, het beroemdste museum ter wereld. Dan krijg dan je niet alleen de gehele Franse politie achter je aan... maar ook de geheime dienst. Het is nu een, een enorm schandaal in Frankrijk. Verkopen gaat ook moeilijk worden. Deze stukken zijn wereldberoemd. Ja, en volgens de kunstdetective is de kans groot dat de criminelen worden gepakt. Alleen, ja, waar is dan de buit? Hoe langer het duurt voor ze gepakt worden... hoe groter de kans dat ze al stukken hebben kunnen kwijtraken... aan, aan uh, loesje-dealers of, of andere mensen. Dus het is echt een race tegen de klok op dit moment. Heb ik het weer nog voor je. In het noorden en oosten buien. Op andere plekken is het voorlopig droog. Later opnieuw regen. Met vanavond ook onweer. En het is 15 tot 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 En die wordt natuurlijk getrokken door een, door een diesel. Dus ja, waarschijnlijk <laughs> zo rookpluim er rookpluim ja. erachter. Ja, heb je die plaat trouwens nog met de vlam in de pijp? Oh, de, de. Jootje, dat is een ja, tijd de, geleden de, hoor. Ja, dat is een tijdje geleden. Ik, ik zou hem even kunnen opzoeken, natuurlijk. Nee, goed, we hebben <laughs> al half drie natuurlijk het, het weer.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 Drowning in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 Is even kijken, eh, nou we gaan even wat politie nieuws eh, doornemen. Dat ik, uh, we hadden we er net al over en uh, tijdens uh, de muziek uh, zitten Rob en ik al uh, uitgebreid uh, hierover te babbelen. Maar eerst even het uh, nieuws van vanochtend uh, half tien. Want dat heb je eigenlijk nog nergens kunnen lezen dan behalve dan op uh, Facebook. Um, hoe, ja, het begint eigenlijk zo, hoe vaak ben jij het afgelopen jaar door ons, de politie dus, aan de kant gezet en heb je een bekeuring ontvangen?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 Benno? Nee, ook niet. Nee. nee, want ik ben altijd op de fiets in het dorp. Of lopend. Nou ja, vorige week zaterdag een uh, grote verkeerscontrole... Oh ja. bij jou in Heepstede. En ja. de uh, politiebasisteam uh, uh, Kust... en politie Haarlem uh, en omgeving... die hebben samen de controle gehouden. En uh, ja, ongelooflijk. Hè? 110 uh, voertuigen aan de kant gezet...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 Hebben ze uh, 33 uh, tweewielers hebben ze gecontroleerd. Dan moet je denken aan de fatbikes en de, de snorfietsen en de bromscooters ja. en dergelijke. Nou, twee voertuigen in beslag genomen. Eén begrenster in beslag genomen. Dat is ook zo mooi, hè? Dan ja. hou je knopje om oh, ja. en dan rijdt hij in één keer heel braaf, uh, je, je brommer of uh, fiets. En twee, even kijken hoor, twee aanhoudingen voor rijden onder invloed, ook daar. En dan nog die versbekeuringen bekeuringen voor een gashendel op een fatbike. Heel populair tegenwoordig. Ja. Geluidsoverlast? Nou hoor je op de Volgende weg ook wel eens uh, langskomen. Ja, en er komen <laughs> klachten erover. Hè? Op, Heel veel op klachten op ja. Facebook. En Heel veel het, klachten. Het zijn natuurlijk altijd dezelfde. Het gaat om motorrijders, hè? En, het altijd, uh, en het zijn natuurlijk altijd dezelfde motorrijders. En dan komen ze met, uh, nou, inschatting ruim 100 kilometer op die rotonde af, uh, zeg maar. Ja, dan moet je toch flink in je ankers. dan ja. red je het niet. Uh. Dan denk ik echt van, hoe lang blijft het nog goed gaan? Uh, ja, ja. ja. Wanneer horen we uiteindelijk de echte knal? Maar ja. gelukkig nog niet gebeurd. Weet je wie er?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 ...kan je echt uh, uh, uh, olijfbomen laten groeien of harsplanten. Dat, dat doet het ook wel goed. Vanavond stakt de temperatuur naar 9 graden. En nacht, vannacht is het 7 graden. In Zandvoort geen regen. En de wind komt uit het zuidoosten, 3 boven voor.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 Ja, ja, ja jullie, en jullie zijn nog jongen. Je kan wel een nachtje slaap uh, overslaan. Hè? Ja, dat, is, ja, nou, ja, ja. dat moet je niet aan uh, Rob en mij overlaten. Dan uh, ja. heb je 14 dagen niks meer aan ons. Dus, uh, ja. Maar ja, net zoals je hebt het over deadlines. Uh, ik denk ja. dat jullie hebben in. Uh, uh, ik dacht in september een um, challenge gedaan. Van 24 uur daar hebben we het weer. <laughs> een nachtje doorrammen. Door ja. waar, waar ging dat over? Ja, dus wij werden uitgenodigd voor de voor... Uh,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 Was het dan hoe ver je komt op één tank of zo? Ja, dat was het, er zaten meerdere kanten aan vast. Uh, aan de ene kant was het hoe ver je kon komen. En je mag wat tussendoor tanken. Maar daarnaast moet je ook nog heel veel opdrachten uitvoeren. Ah, oké. Okay, ja. uh, en dan moest je naar eigenlijk hotspots binnen Europa. Moest je rijden om daar een uh, foto of een opdracht te doen. Oh, ja, ja, ja. Waarvoor je punten verdienen. Uh, en daarop hebben wij het helaas uh, niet, uh, niet goed. Nee, nou ja, goed. Uh, maakt niet uit. En jullie eindigden in, uh, in het... Uh, Prachtige museum Lauwman en in Raam Dong Sfeer. Dat is, uh, dat is, je hebt meerdere Lauwman musea, begrijp klok. ik. Hem. Ja, klopt. Uh, uh, wat, wat voor museum is dat dan? Uh, ja, dat is uh, een uh, Lauwman museum. Ook de uh, auto- en mobiliteitsgeschiedenis. En deze is volgens mij hoofdkwal van op Toyota. Uh, en daar uh, is gewoon eigenlijk zoals we dat kennen van uh, het andere Lauwman museum in Den Haag.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 Ben, uh, we, ja, we zaten even nog uh, tijdens de muziek uh, even, uh, sorry, op de website van de AWB. En die heeft ook over die, wa over die waterstoftanks in Nederland. En dat hebben ze keurig uh, heel staartje van gemaakt. Elke provincie uh, heeft wel uh, nou, uh, één tot 4, 5 zoals in Noord-Holland. Die hebben we in ieder geval al 5.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 Ja, is 0 euro. Dat zou betekenen in theorie dat ook waterstof 0 euro Als dat 0 euro gaat worden. Dat, dat het met heel weinig kosten ontwikkeld kan worden. Kijk, Olivier, dat, nou ben je mijn vriend. Ja. <laughs> dat dat zijn tenminste, dat leuke tekst. Iets wat ja. niks kost, dat, daar worden we vrolijk van. Ja, zeker. Maar, uh, maar dat, dat gaat dus nog wel even duren, denk ik. Hè? Want het is natuurlijk, je zit nu met de distributie en al dat soort dingen meer. En mensen moeten er toch iets aan verdienen.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 En daar kwamen de series de F7, de F8 en nu de F9, die we nu aan het bouwen zijn, vanuit. Ja, ja, ja. Nou, we het toch over Duitsland hebben. Jullie gaan volgende week naar Hamburg, want daar ja. is de Wereldwaterstof Expo. Wat gaan jullie daar doen? Ja, wij hebben daar een stand en daarmee nemen we onze achtste generatie auto naartoe. En die presenteren we daar ook. Dus je kan in principe kan je de achterkant waar alle technologie zit en alle onderdelen inzien. En daarin geven mensen uitleg. Oké, okay. en, en wie verwachten jullie daar als publiek is? Te, zijn dat allemaal waterstof-experts en dergelijke? Ja, het zijn uh, echt iedereen wereldwijd van binnen de waterstofindustrie komt er naartoe. Dus dat zijn mensen die produceren, mensen die waterstof opslaan, mensen die uh, de technologie en fuel cells hebben. En maar natuurlijk ook allemaal mobiliteitspartijen uh, en sectoren. Ja. Het is echt een heel groot evenement en uh, heel bijzonder dat we daar ook uh, deel mogen nemen. Zeker, oh, dus zijn jullie uitgenodigd?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 On their anger, none of my pain and can show through. Never